8 uur. Het NOS journaal. Trudy Vendrig. Kredietbeoordelaar S&P verlaagt kredietstatus van de VS. Amerika beschuldigt S&P van rekenfouten. En Italië gaat eerder beginnen met bezuinigen. Kredietbeoordelaar Standard Poors heeft de Verenigde Staten de triple status ontnomen. De status is met één stap verlaagd naar AA+. De kredietwaardigheid van de VS wordt voor het eerst in de geschiedenis lager gewaardeerd dan die van landen als Nederland en Duitsland. Het heeft tot gevolg dat de Amerikaanse overheid in de toekomst mogelijk meer rente moet betalen op leningen. Standard Poor's betwijfelt of de VS een oplossing kan vinden voor de oplopende staatsschuld. Het bureau noemt het bezuinigingsplan waarover president Obama en het Congres deze week eens werden onder de maat.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 De Amerikaanse president Obama heeft gisteravond gebeld... met de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. Het waren twee afzonderlijke gesprekken. Het ging over de crisis in de eurozone. Obama zou zowel Merkel als Sarkozy hebben gecomplimenteerd... met hun grote betrokkenheid bij de problemen in Europa. Volgens het Witte Huis sprak Obama met Merkel en Sarkozy... ook over het aanhoudende geweld in Syrië.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 Na de herdenkingsdienst gaf Viniera het papiertje terug... dat aanleiding was voor de grote reddingsactie. Toen de kompels vastkwamen te zitten... werden van bovenaf gaten geboord in de mijn... in de hoop een teken van leven te krijgen. Na 17 dagen kwam met de boer een papiertje omhoog... waarop stond dat ze alle 33 nog leefden. En dat beroemde papiertje is het afgelopen jaar... door de president meegenomen naar buitenlandse reizen. Nu wordt het tentoongesteld in een museum in Copiapó.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 Het weer bewolkt en van het zuiden naar het buien. In het oosten kans op onweer met hagel en windstoten. De maximumtemperatuur loopt uit 1 van 20 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Morgen vrij veel zon, maar later ook kans op een bui. Vanaf maandag herfstachtig met bewolking, buien en veel wind. Goedendag, hier is Kees met de minder fileberichten. Zit u op de autoroute Soleil? Zitten wij op de autoroute Rotterdam?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 Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is een mooie dag. Het is zaterdag 6 augustus en weer is er slecht nieuws uit de financiële wereld. For the first time, an agency downgrades the American credit rating. It capped a volatile 24 hours in worldwide markets. En verder hebben we aandacht voor Feyenoord. Dat wint van Excelsior. Maar vraag niet hoe. En de boten in de grachten van Amsterdam zijn er klaar voor de Canal Parade kan beginnen. Kredietbeoordelaars Standard Poor's heeft de kredietwaardering van Amerika verlaagd van AAA naar double A plus. Het is voor het eerst dat de grootste economie ter wereld de best mogelijke waardering van deze kredietbeoordelaar verliest. Maar het Amerikaanse ministerie van Financiën is het er niet mee eens. Jacqueline Ekman in Washington legt uit waarom. Volgens het ministerie van Financiën heeft de kredietbeoordelaar een grote fout gemaakt inderdaad in zijn berekeningen...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 Uh, die heeft gezegd dat dit het zoveelste gevolg is van het in totaal uit de hand gelopen uh, overheidsuitgaven die al, al tientallen jaren gaande zijn. In Amerika dus wisselende reacties op het verlagen van de kredietwaardering door kredietbeoordelaars Standard Poor's. In Italië ondertussen probeert premier Silvio Berlusconi de gemoederen te bedaren met een extra persconferentie. Correspondent Angelo van Schijk legt uit waarom die nodig was.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 waardoor ja, ook voor de toekomstige regering in Italië... Het is, uh, de bedoeling is dat het altijd de begroting op orde zal zijn. Dat is Italië, dat is Europa, we hebben Amerika gehad... dan moeten we ook nog even naar Azië. Want ook in Azië gingen de beurzen gisteren flink onderuit. We hebben hier voornamelijk oog voor onze eigen eurocrisis... en ook voor de schuldencrisis in Amerika. Maar in Azië is, als we naar de beurzen kijken... financieel economisch ook heel wat aan de hand. Daarom gaan we nu praten met onze Azië-correspondent Wouter Zwart. Wouter, uh, in Amerika is het de enorme staat. In, Amerika, in Europa zou je kunnen zeggen, is het het onvermogen van de politiek om die eurocrisis te bezweren. Maar waarom uh, kelderen eigenlijk in Azië de beurzen? Nou, in feite dezelfde reden. Hè. De aarde is rond. Uh, anno 2011 zijn die financiële markten zo met elkaar verbonden... dat uh, als het aan de ene kant van de wereldbol uh, fout gaat, dan volgt aan de andere kant vanzelf uh, een effect. Uh, Daar moet ik wel bij zeggen dat uh, het op zich vrij positieve nieuws afgelopen avond over de Amerikaanse werkloosheidscijfers... dat was voor de Aziatische beurs te laat, dat bericht, om daarop nog te kunnen reageren. Uh, maar dat zal waarschijnlijk na het weekend geen effect meer hebben. Zeker nu ook het feit dat, dat Standard Poor's natuurlijk zijn rating naar beneden heeft gehaald. Ja, want uh, China bijvoorbeeld heeft ontzettend veel geld geïnvesteerd in de Amerikaanse economie. Precies, precies. Het heeft hele grote belangen in Amerika. Uh, het financiert een derde... ...van Amerikaanse buitenlandse schulden. Uh, het verhogen van het Amerikaanse kredietplafond vorige week... ...dat heeft in ieder geval een beetje lucht gegeven. De VS kan blijven lenen. Uh, maar het is toch echt China dat waarschuwt... ...dat daarmee de boel nog lang niet is gered. Het is een soort uitstel van executievrezen ze. De Amerikanen kunnen natuurlijk niet eeuwig geld blijven drukken. Uh, bovendien, hè, met dat enorme pakket aan bezuinigingen... ...dat straks gaat komen in de VS... ...zal de consumptie daar achteruit gaan. Amerika is natuurlijk een hele grote klant van China... Hè, ...van Chinese exportproducten... Producten. Dus daar maakt China zich ook erg veel zorgen over op dit moment. Ja, maar op, op dit moment is China zelfs een beetje de motor van de wereldeconomie. Uh, Europa trekt aan vanwege export uh, richting China en dan vooral ja. export van onderdelen van machines. Ja, dat is zeker waar. De, de, de, de Chinezen beginnen steeds meer een beetje hè, de, de kar te trekken. Uh, de China blijft natuurlijk die Amerikaanse dollars komen. Uh, bijvoorbeeld ook, ook monetair. Hè. Het neemt hele grote aandelen op dit moment in de schulden van andere landen in Europa. Griekenland, Portugal. China eist ook steeds meer... Zeggenschap op monetair gebied, hè, op militaire instituten. Bijvoorbeeld in het IMF krijgt het een steeds belangrijke rol. Maar goed, de vraag is natuurlijk wel een beetje hoe ver Europa en Amerika daarmee wil gaan. Je kunt als Europa en de VS natuurlijk onmogelijk echt gaan steunen op één land dat voortdurend de kar trekt, één regio Azië die de kar moet gaan trekken. En dus bovendien natuurlijk, laten we dat niet vergeten, China is heel belangrijk en heel groot, maar het is absoluut nog een land in ontwikkeling. Ook hier in China is men heel voorzichtig een soort balansact aan het uitvoeren om zelf niet in de problemen te raken. Het is, het is zorgwekkend. Maar hoe moet ik dan die oproep zien die China en Japan hebben gedaan? Want die hebben gezegd van ja, wereldwijd moeten wij eigenlijk komen tot een soort gecoördineerde aanpak van, van die crisis. Wat willen ze dan?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 ook collectief ontlast moeten gaan worden door de eurolanden, Duitsland en Frankrijk... die er erg op tegen zijn. De Europese Centrale Bank heeft zich ook nog niet echt van zijn sterke kant laten zien. Er was iets heel opvallends deze week, het eind van deze week. Er was een gesprek tussen de, Amerikaanse, of de Italiaanse minister van de Economische Zaken... en een groot aantal Aziatische investeerders. En die investeerders zeiden gewoon voluit, ronduit tegen de Italiaanse minister... Euh, tegen de Italiaanse minister jullie eigen Europese Centrale Bank wil niet eens jullie staatsobligaties kopen... Waar Waarom zouden wij dat doen? Ze willen echt dat er een, een universeel uh, verantwoordelijk monetair beleid gaat komen waar iedereen achter staat. Dankjewel, Walter. Walter, Zwart was dat vanuit China. Praten we verder met Ivo Arnold. Die uh, heeft de hele ochtend mee zitten te luisteren. Hoogleraar monetaire economie. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met die kredietbeoordelaars. Standard en Poors. Hè? Die oh, zeggen, die hebben het dus verlaagd. Um, er is meteen weer allerlei kritiek op uh, gekomen. De Amerikanen zeggen jullie hebben een rekenfout gemaakt. Hoe zit dat uh, dan in elkaar? Wat? wat berekenen ze dan eigenlijk allemaal? Ja, ze, ze baseren hun oordeel eigenlijk op twee ingrediënten. Een politieke analyse en allerlei toekomstscenario's voor de staatsschuld. Nou, het ministerie van Financiën heeft gezegd, daar zit een fout in. Dat heeft Zendert en Boers intussen ook al toegegeven. Maar ze zeggen, nou, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat zou betekenen dat voor 2020 de staatsschuld niet 93 is, maar 85 van het GDP. En als je de verklaring van de S&P leest, dan, dan kun je daar eigenlijk wel uit afleiden dat voor hen de politieke situatie de doorslag geeft. Dat ze eigenlijk zeggen, nou, wat, wat jullie hebben gedaan... namelijk dreigen met wanbetaling voor politieke doeleinden, dat kan echt niet. Nee, dus dat is de doorslag waardoor ze die ver, uh, verlaging hebben, uh, hebben doorgevoerd. Is ja. het eigenlijk van belang dat zij het uh, hebben, uh, hebben verlaagd? Nou, het zal ongetwijfeld een schokgolf geven maandag op de financiële markten. Heel onvoorspelbaar hoe ze gaan reageren. Uh, maar het, het is een feit, en die ratings worden gebruikt... En het zal er ook toe leiden dat in Amerika met name het hele ratinggebouw, hè, ratings van andere uh, instellingen, uh, zullen worden bezien. Hè. Ik denk bijvoorbeeld meteen even aan de gigantische hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac. Die worden gegarandeerd door de Amerikaanse overheid. Als de kredietstatus van de Amerikaanse overheid verandert, verandert ook hun kredietstatus. Dus er zullen nog wat uitschalingseffecten zijn. Namelijk... Het, het heeft een soort bijna domino effect dan. Een opnieuw effect op de ratings kunnen hebben. Uh, ik verwacht niet onmiddellijk dat, dat de rentes gigantisch gaan stijgen, moet, moet ik er meteen bij zeggen. Ja, maar Standard Poor is natuurlijk een van de kredietbeoordelaars. Uh, en uh, van de week was er een ander die zei: Nou, uh, wij veranderen het niet. Ja, Moody's heeft gezegd: we wachten nog. Even af uh, wat er uit al die commissies gaat komen uh, over de bezuinigingen die uh, de VS gaat doen en op basis daarvan zullen we dan een oordeel geven. Ja en op, op zich is dat natuurlijk goed hè, dat er verschillende ideeën zijn en verschillende uh, opinies hierover. Ja dan kan je zeggen oké okay, dit is een Amerikaanse zaak met uh, zoals u al schetst mogelijk gevolgen voor anderen lichte uitstraling. We moeten inderdaad afwachten wat de uh, komende maanden gebeurt op de financiële markten. Maar heeft dit nou ook nog een soort uitstraling ook naar de rest van de wereld? Nou dit uh, echt... Uh, um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 Behalve dan dat ze inderdaad hebben geprobeerd uh, de, de kredietbeoordelaar van uh, de verlaging af te houden. Kunnen ze nog met gerust hellende woorden komen of moet er echt daadkracht worden getoond nu? Ja, ik, ik denk dat de markten die zijn zowel in Europa als in Amerika op zoek naar eenheid van beleid en daadkracht... En in beide gevallen zien, we, zien ze dat er politieke spelletjes worden gespeeld... en dat er polarisatie is. En uh, dat is een heel ongunstig klimaat voor de financiële markten... tezamen met al het slechte uh, macro economische nieuws van de afgelopen week. Ja, dus die G7-bijeenkomst waar sprake van is, hè? of de, dus een soort schuldenbijeenkomst... die zou echt heel snel moeten worden gehouden. Ja, maar... aan de onderkant... Kijk, de Republikeinen die zitten niet bij de G7, Daar zit Obama. Nee. Dus uh, ook intern uh, zullen de Amerikaanse politici zich toch even achter de oren moeten krabben. En ze moeten afvragen, ja, is dit de manier uh, om het economische beleid te voeren? En uh, krijgen we dan niet uh, te veel onrust op de financiële markten? Ja, goed. Dat zullen we maandag kunnen vaststellen. Want dan gaan wereldwijd de financiële markten ja. weer, uh, weer overal open. Het weekend geeft in ieder geval een beetje rust. Dat is een geruststellende gedachte. Ja, iedereen kan. Ja, laten ze dat dan ook maar doen. Meneer Arnold, ik dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Twente geeft het vrouwenvoetbal een nieuwe impuls. Dat is opmerkelijk, want andere clubs stopten er juist mee. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Mijn eerste mannen. Want Feyenoord won gisteren met 2-0 bij Excelsior. Het kleine broertje uit Rotterdam. Eerste doelpunt te maken van dit seizoen werd Kion Fernandez. Die speelde vorig jaar nog bij Excelsior. En zorgde er toen voor dat Feyenoord daar op uh, Woudenstein verloor. En nu had hij weer succes, maar dan voor zijn nieuwe club. Ronald van der Geers sprak na aflap van de wedstrijd met Fernandez. Nou, gefeliciteerd met uh, de start van de competitie. Het was uh, wel moeizaam.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 Laten we het hopen. Fernandes was dat in gesprek met Ronald van der Geer. En dan FC Twente. FC Twente gaat als eerste voetbalclub in Nederland... de spelers van het vrouwenteam betalen. Dat is een opmerkelijke stap, want eind van vorig seizoen... haakte AZ en ook Willem II juist af... omdat het vrouwen vrouwenvoetbal onbetaalbaar voor ze werd. Joop ja, Munsterman is de voorzitter van FC Twente. Goedemorgen, meneer Munsterman. Goedemorgen. Waarom gaat u de dames betalen? Ja, het lijkt me de logische volgende stap in uh, de professionalisering van, uh, van uh, de vrouwenvoetballers. En waarom is het nog we, we, we zijn destijds als eerste begonnen uh, met, uh, met de vrouwenvoetbal... nog voordat de dierenvisie uh, staat. Daar hebben, wij, uh, daar hebben wij aangehaakt. Maar op dit moment is het zo dat, uh, dat bijvoorbeeld een buitenlandse club... een uh, gewoon, gewoon spelers bij ons kunnen weghalen... zonder dat ze ons daarvoor moeten betalen... omdat wij geen, uh, geen professionele contracten met ons... Uh, dames hebben. Dus dat lijkt me ook geen slecht, dat lijkt me ook geen goede zaak. Dat, dat is ook zonde, want u heeft gewoon geïnvesteerd in, in de meiden, in de opleiding in ieder geval. Ja, ja wij hebben een, ik denk dat wij de enige vrouwenvoetbalacademie hebben en daar zitten meisjes vanaf 13 jaar, zitten ze daarop. Ja, als ze dan op 18e doorbreken en dan vol ze voor de weg gehaald door een Noorse of een Duitse club, ja, dan is dat natuurlijk zuur. Aan de andere kant, los daarvan vinden wij ook dat uh, vrouwen die zo'n inspanning doen. Uh, eigenlijk dezelfde inspanning als, als onze heren, zal ik dat maar zo zeggen. Yeah. Ja, dat hij uh, daar ook een beloning voor moet hebben. Yeah. Uh, maar u kunt het klaarblijkelijk dus wel allemaal uh, opbrengen. Want ik zei het in het begin al, AZ, Willem II, die haakt uh, vorig seizoen af. Omdat het allemaal uh, te duur werd. Wat, wat doet ja, u anders? Kan... Hoe goed bent u? Nou, niet goed. Maar ik kan niet kijken in een uh, sponsorpyramide en, en, en, en hoe je je gelden verdeelt. Maar wij hebben een aparte sponsorpyramide voor de vrouwen. En uh, ja, nou, die brengt zodanig uh, veel op dat wij uh, de vrouwen daar ook van kunnen betalen. Het kan, niet zo, het kan ook niet zo zijn. En dat kan ik wel begrijpen van andere clubs. Dat, uh, dat, het, vrouw, dat het vrouwenvoetbal ten koste van, uh, van je geworden voetbal gaat. Dus, maar dat is bij ons niet zo. Nee. Gaat u ze trouwens veel betalen? Ik bedoel, het zullen niet gelijkwaardig salarissen met de mannen zijn. Maar um, <lacht> <lacht> kan je ervan leven zal ik maar zeggen? Nee, ze kunnen, ja, nou ja, ze, ja je, kan, je kan er iets mee. Je bent eigenlijk semi-prof bij FC Twente, daar komt het op mee. ja En alle dames hebben daar ook wel zin in. Ik kan me ook voorstellen dat sommigen een gewone baan hebben. Ja, maar dat kan ook. Ze kunnen voor halve dagen gaan werken. En halve dagen voetballen ze. Dat is eigenlijk een soort eerste divisiecontract. Ja, en de bedoeling ja. is dat dat eigenlijk steeds meer wordt. Dat je gaat opbouwen als het ware. Uh, ik weet niet precies wat u daarmee bedoelt. Nou ja, gewoon dat uh, zoals je bij een bedrijf ook gewoon meer uh, geld kan gaan verdienen in de loop der tijd. Ja, maar dat is ook zo. We hebben uh, een aantal opbouwcontracten. En ja, de meeste ervaren spelers verdienen ook meer. En dat lijkt me logisch. Dat is uh, ook in het gewone voetbal zo. Ja. Wordt FC Twente op alle fronten kampioen, dus ook weer met, uh, met de dames en met de heren? <lacht> we hebben wel gezegd dat we bij de eerste vier willen voetballen. En dat we bij de vrouwen uh, met bij de eerste twee willen voetballen. En uh, dat, is, dat is op het ogenblik onze status. Ook qua begroting ja. denk ik dat we daar thuis horen. En ja, hoe dat afloopt. Alle vier kunnen kampioen worden. Ja. Om alle drie kunnen kampioen worden. Hoe je het ook wilt zien. En uh, dat zal het seizoen uitwijzen. Ja, nou morgen de heren. Hè. We beginnen ook aan de competitie met een uitwedstrijd tegen NAC. Mag ik één vraag over de heren stellen? Um, ik lees namelijk in de krant dat Brian is nu weer in de belangstelling staat. Blijven we die dit seizoen gewoon nog zien op de Nederlandse velden? Of raken we hem kwijt? Nou ja, wij weten van niets, maar uh, we zullen wel zien. Nee, broer, ja, ja. de transfermarkt uh, is zo onvoorspelbaar. En met name in deze laatste maand. Ja, elke dag kan er wat gebeuren. En uh, dat hou je ook niet meer bij. En de geruchten hou je ook niet bij. Nee, ik, ik heb het uh, niet eens over... Je... te wachten. Ja, u, u wacht wat er komen gaat. precies wat er komen gaat. Nou, wij hebben het yes. over de dames gehad. En het uh, initiatief dat uh, FC Twente de dames gaat betalen. Ik uh, wens u uh, op alle fronten een goed seizoen. Job okay, Munsterman, voorzitter ik van SC20. Dag. Dan nog even de bootjes en de bootjes die meedoen uh, vandaag... aan uh, de grote gay pride, uh, de Canal Parade. Die lagen gisteravond al klaar in de Amsterdamse houthaven. En onze verslaggever Roel Pauw proeft alvast wat van de sfeer... onder de deelnemers aan de bootoptocht. Aan boord van de boot van Oud-TV wordt nog even geklust. Ze hebben iets heel nieuws bedacht hier. De motor wordt aangezet zodat het waterorgel uh, kan gaan draaien. En dat werkt op de maat van de muziek. Uit verschillende gaten van een plastic regenpijp komen plintjes water. En dat moet dan indruk maken op het toekijkende publiek. Iedereen heeft natuurlijk alle standaard accessoires een beetje aan boord. En, uh, Zoals daar zijn de DJ en, uh, de DJ en mensen de, ja, met veren. De kanonnen en uh, slingers die de lucht in gaan, et cetera. Een fonteinenshow gestuurd op de muziek, dat, uh, dat kennen we van uh, grote hotels in de vijfde voor, maar niet uh, varen op een boot. En dat is toch net een andere discipline en dat uh, lijkt te gaan werken. Dus we uh, zijn benieuwd naar uh, hoe mensen het vinden. Mensen die met een klein bootje langs varen hebben pech. Want, uh, die worden zeiknat. Ja, die worden in, uh, in drie minuten helemaal volgepompt <laughs> en zinken naar de bodem. <laughs> dus dat is een beetje jammer. <laughs> Mark Putman, hoeveel mensen zijn er straks aan boord? Tachtig. Dat is toch wel aardig. Ja, het is elk jaar een beetje. Er zijn natuurlijk altijd heel veel mensen mee. Want iedereen vindt het natuurlijk het mooiste feestje van het jaar. Dat vinden we zelf uiteraard ook. Dus uh, we willen ook echt morgen, iedereen krijgt morgen ook een opdracht. Als er een bepaalde act komt hier, als we de boot onder de brug vandaan komen. En dan moet ook het publiek aan boord, moeten ook aan meedoen. Dus dat wordt wel, als het goed is gaan mensen aan de kant wel morgen zien... Wauw. Wel... Fantastische choreografie is ingestudeerd. Ja, ja, ja absoluut. Mensen hebben allemaal danspasjes thuis moeten oefenen. We hebben een instructiefilmpje gekregen. En morgenochtend om tien uur is de generale repetitie, om het zo ja. te zeggen. De Candle Parade zelf is een groot feest. Maar in de aanloop naar dat evenement hoor je altijd weer een beetje tobberige discussies over. Weigen ambtenaren over voorlichting op school en zo. Is dat nodig of verpest dat het feestje ook een beetje? Nou, ik denk dat het gewoon heel belangrijk dat er is dat er al die, al die, al die thema's al die op worden gepakt. Ja, dat is logisch. En persoonlijk denk ik... We mogen best trots zijn dat we in Nederland mogen wonen en dat we hier heel veel bereikt hebben op emancipatievlak. Maar er zijn natuurlijk altijd wel dingen die nog wel even onder aandacht gebracht mogen worden. En dat vind ik gewoon goed. En je moet het, ik vind het ook, je moet het niet alleen maar als een, als een zeur dingetje zien. Je moet het ook, ik vind dat je ook als gemeenschap anders mag laten zien dat je dankbaar bent voor de dingen die we hebben geregeld met elkaar in dit land. En ik vind dat vooral ook voor ons van belang. Wij proberen als iets positiefs ook uit te stralen. Dan alleen maar de negatieve dingen die misschien nog niet goed geregeld zijn. Ja. Nou, ja. dat hoort u heel veelvuldig vandaag, ook in Amsterdam. De reportage was van onze verslaggever Roel Pauw. Zodanig is het tijd voor Peter en Mieke met een keur aan onderwerpen. Maar eerst is het tijd voor... Radio 1, het NOS-journaal. Met Rudy Vendrik.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 Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is uh, ruim drie minuten over half negen. Om negen uur dan komt journalist Hans Knoop... maar hij is ook woordvoerder van de stichting Bestrijding Antisemitisme. De voetbalclub ADO vindt hij... en die club moet wedstrijden stilleggen... als weer die antisemitische spreekwoorden klinken... maar dat doen ze niet... En dan komt Rachel Toklu. Deze ethiopisch eritreese onderneemster heeft zo haar eigen kijk... op de hulp aan de hongerende hoorden van Afrika. Zij twijfelt namelijk aan het nut van de hulpacties. En hebt u ook wel eens gedacht als u zo'n uh, spreeuwenscherm ziet... die steeds van vorm verandert? Want hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, Charlotte Hemelrijk heeft zich daar diepgaand uh, in begeven... in deze materie. En die gaat het u dus zo meteen allemaal uitleggen. Het vierde onderwerp dat uur is... Uh, het mysterie van de twee manen. Er waren vroeger twee manen, tenminste, dat zeggen sommige mensen. En hoe dat nou allemaal zit, dat komt planetenonderzoeker Daphne Stam ons vertellen. Om tien uur komt Leen Spruit. Hij ontdekte een origineel handschrift van Spinoza's Ethica. Dat is nu uitgegeven. En het lag al die tijd in het Vaticaan. En iedereen had er overheen gekeken. Maar Leen Spruit, die had het ontdekt. Arie Storm doet de boeken. En de laatste gast is Arie Versluis. Hij fotografeert exactje. Exactitude. Exactitude. Ja, het is nog vroeg. Uh, u kent ze misschien wel, die, die, die, die series waarbij je dan twaalf mensen ziet... die ongeveer hetzelfde outfit hebben. Goed, dat allemaal straks. Eerst gaan we uh, zometeen ook nog de vragen of u recht hebt... op de niet opgenomen vakantiedagen van uw overleden echtgenoot. Maar eerst iets uh, wat mij uh, erger lijkt, namelijk het... Uh, Probleem, het olievervuilingsprobleem in Nigeria. Precies, want in het delta-gebied in het zuiden van Nigeria lekt ieder jaar meer olie weg dan bij de recente ramp met een oliepapvorm in de Golf van Mexico. En iedereen weet hoe ernstig dat was. De olievervuiling is zo groot dat het opruimen minstens 30 jaar in beslag zal nemen en uiteindelijk bijna een miljard dollar zal gaan kosten. Deze onthutsende conclusies staan te lezen in een rapport van de Verenigde Naties... dat donderdag is gepresenteerd. Shell erkende eerder deze week verantwoordelijk te zijn... voor twee grote vervuilingen in dat West-Afrikaanse land. De multinationals zal de kosten van het opruimen betalen... en bewoners schadeloos stellen. Maar het concern wacht nog meer weerwerk. Onder meer van advocaat Michel Uiterwaal. Hij vertegenwoordigt vier Nigeriaanse boeren die schadevergoeding eisen... Uh, goedemorgen. goedemorgen. Wat dacht u toen u de uitkomst uh, uh, vernam, donderdag van dat rapport? Hebbes? Nou, nog erger dan we dachten. Het is Ma nog vuiler in die Niger-delta dan je, dan je al ziet als je daar loopt. Dan je hoort van je eigen cliënten. En als je dan zo'n rapport ziet van zo'n ja, respectabele VN-organisatie... Die, ja, die duidelijk beschrijft hoe ernstig het daar is... hoe erg daar mensen 50 jaar lang leven in, in de olievervuiling. Dat is schokkender dan ik me had kunnen voorstellen. U bent erwezen wezen kijken? Ja. En, en waarom was het dan nog schokkender in dat rapport... dan dat u toen gezien heeft? Ja, ik, ik, je, je ziet het toch met het oog van een leek. Als ja. advocaat ben je toch niet, niet deskundig in de, in de impact. Wat, wat zie je? Zie je echt overal drap? Ja, je ziet overal drap. Je, je ruikt het, je, je stapt er doorheen. Je ziet de mensen, ja, je ziet enorme verwoesting... van een, een enorm gebied dat door een oliebrand bijvoorbeeld is, is geraakt naar zo'n lekkage. Die, die olie verspreidt zich over die, over die gebieden omdat het uh, eb en vloed heeft. Dus je, ja, overal ligt olie en dan vat dat geregeld vlam en dan zie je gewoon een... Ja, het was echt een moesten En daar wonen gewoon nog mensen. Er wonen gewoon nog mensen. Waarom wonen die mensen daar nog? Ja, omdat ze niet nergens anders hebben om te wonen, denk ik. Ja. Maar die kunnen ook... Uh... Niet meer goed bestaan. Ik begreep dat dus de visvangst daar gewoon gewone uh, ja. einde oefening is. Ja, je, ja je, hoeft, je hoeft geen bioloog te zijn om dat te kunnen begrijpen. Als je daar de, de olie op het water ziet drijven, gewoon overal die drap ziet liggen, dan, dan snap je dat daar geen, geen vis meer in wilt zwemmen. Ja, het schijnt dat Shell zelf dat rapport hè, van die UNEP, United Nations Environment Program, heeft betaald. Ja, dat klopt. Dat, dat vond ik afspraak. wel opvallend. Ja, ik, ik denk dat het dat was een afspraak die, die Shell heeft gemaakt met, uh, met de Nigeriaanse overheid. Ik denk dat ze het, ja, dat ze het toch dat... uiteindelijk belangrijk vonden om, om goed in kaart te krijgen door een onafhankelijke organisatie. Um, hoe, hoe ernstig het daar is. Waarschijnlijk heeft Shell inzage gehad, hè? want die dag voor de presentatie erkenden ze al dat ze de verantwoordelijkheid voor de vervuiling van twee locaties op zich namen. Ja, dat, uh, dat, dat, dat kun je inderdaad uh, ervan uitgaan. Ja. Ze zeggen het zal zo'n 750 miljoen euro gaan kosten, maar uh, het lijkt mij eigenlijk heel weinig als je leest wat er dagelijks aan vaten olie wordt weggepompt, namelijk 900.000 vaten per dag. Ja, ik denk dat die 750 miljoen dat, dat alleen voor die twee dorpen is waar, waar Shell dan aansprakelijkheid heeft, heeft erkend. Maar uh, zoals u ook al zei, ja, de, de vervuiling van die hele, hele Niger-Delta en van Ogoniland, waar dit rapport dan over is uitgebracht, die gaat miljarden kosten. U uh, vertegenwoordigt vier Nigeriaanse boeren die iets van Shell willen. Hoezo vier uh, Nigeriaanse boeren? En dan uh, ging de telefoon op een goed moment en hallo. De, de, de boeren die wij vertegenwoordigen die komen uit drie dorpen. Eén daarvan ligt in Ogoniland, in het gebied waar nu dat rapport over is uitgebracht, um, is ook geraakt door diezelfde oliecage waar Shell aansprakelijkheid voor heeft ervaard. Um, die, die boeren, en dat ook uit de twee andere dorpen... die hebben, zijn, hun, zijn boeren en vissers. Die hebben leven van de visvangst, van de opbrengsten van hun land. En in hun dorpen hebben olielacatjes plaatsgevonden... uit Shell-installaties. En die hebben gezegd, ja, we, we willen Shell aanspreken. Oh. We zien geen mogelijkheden in Nigeria. We gaan daar waar het hoofdkantoor van Shell zit, hier in Nederland. Daar waar de beslissingen worden genomen en waar de winst wordt gemaakt. Dus die vier boeren staan model voor hele gemeenschappen? Of hoe moet je dat zien? Ja, de, je, je zou ook uh, 4.000 boeren kunnen nemen. Ja. Maar, ja, dat, dat, ja, maar hoe met... kwamen die bij jullie terecht? Die kwamen bij ons via de, de, de, de Nigeriaanse zusterorganisatie van Milieudefensie. Die wist van het bestaan van mm. ons kantoor. En wat willen ze? Ze willen allereerst dat duidelijk wordt dat Shell aansprakelijk is voor die schade. Dat Shell ervoor zorgt dat het, dat het wordt opgeruimd. Dat het, niet meer, dat het niet meer nog een keer plaatsvindt. Dus dat ze... Want dit gaat over een ander gebied dan Shell nu de verantwoordelijkheid voor heeft Nee, dat is één van de gebieden. Aha, ja. maar dan is dat toch eigenlijk geregeld? Zou je nee, zeggen. dat is nog helemaal niet geregeld. Oh, waarom Kijk, niet? Dit rapport van de VN dat gaat, alleen maar over de, uh, gaat alleen maar over de vervuiling. Dus dat heeft alleen maar vastgesteld hoeveel, hoe ongelooflijk vies het daar in Ogoniland is. Maar dat zegt nog niet wie daarvoor aansprakelijk is. Mm. Um, en ook niet hoe het, hoe het moet voorkomen worden dat dat nog een keer gebeurt. Ja, maar Shell heeft ze wel... toch de akkoord verklaard om in ieder geval dat op te gaan ruimen? Ja, ja, ja maar dat, dat zegt Shell wel al jaren. Aha. Um, een van de schokkende conclusies, vond ik, uit het VN-rapport... is dat in twee derde van de, de sites waar Shell heeft gezegd... dit is schoon, dat het nog helemaal niet schoon is. Nee. En dan is niet schoon is niet eens volgens de standaarden... wat, wat u en ik schoon zouden vinden. Nee. Dus gewoon dat het weer groen en mooi is... en weer geschikt voor landbouw en vis, nee. Uh, viskweek. Nee, dat is dan... Uh, zelfs de, de lage standaarden van Shell... worden daardoor Shell zelf niet gehaald. Basically. Is het überhaupt wel mogelijk om dat gebied weer in orde te krijgen? Nou, Dat is ongelooflijk ingewikkeld. En dat, dat zegt de VN-organisatie ook. Dit is een, zoda een zodanige verwoesting van dat milieu. Dit gaat uh, jaren en jaren kosten. En moet... Decennia, hè? Ja, decennia. Het, het is eigenlijk vreemd, want uh, Ogoniland, daar gaat het over. Uh, daar was ook een schrijver, Ken saro wiwa die heeft daar ernstig tegen geprotesteerd. Die is behoorlijk in de uh, tang genomen door de Nigeriaanse overheid. En kennelijk ook met een beetje hulp van Shell. In ieder geval, er is een procedure gekomen nadat hij opgehangen is. In 2009 heeft Shell aan die familie 11 miljoen euro betaald. om de zaak weer een beetje, nou ja, rustig te krijgen. Dan zou je toch zeggen, dan hebben ze toch geleerd dat dit soort uitstralingseffecten voor de naam van Shell zo giga is, dat ze toch eigenlijk de volgende stap, namelijk met die bevolking gaan praten... een voor de hand liggende is. Dat is het dus kennelijk niet geweest. Nee, en dat is, dat is teleurstellend, zou je kunnen zeggen. Als je als, je als oliebedrijf telkens maar weer lekkages plaatsvinden uit je pijpleidingen... dan zou je toch moeten zeggen, ik, ik ga daar op een andere manier opereren. Dus ik ga ervoor zorgen dat mijn pijpleidingen in beter, een betere staat verkeren... En uh, of, of ik ga ze beter beschermen tegen, tegen vormen van, van, van, van lekkage. En nou uh, is het al heel lang aan de gang, hè? Hoe lang? Uh, uh, Shell zit 50 jaar in Nigeria. En uh, ja, de, het VN zegt, uh, de Ogoniland is het eerste gebied waar een put werd geboord. Dus uh, ja, 50 jaar. Goed, en daar lopen dus pijpleidingen die, die, die, die lekken of die zijn gaan roesten. D daar gebeurt dus van alles mee. En uh, nu zegt Shell ook van ja, luister eens, uh, een, een gedeelte daarvan wordt ook veroorzaakt door sabotage, hè? illegale uh, raffinaderijen, mensen die dat aftappen en dat. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, ja dat zegt het VN-rapport ook heel duidelijk. En dat is, dat is gewoon dat is een feit. Ja, maar in hoeverre is Shell dan toch volledig verantwoordelijk... en aansprakelijk voor die verontreiniging? Ja, dat is het interessante. Shell ja. heeft een, een, een knappe PR-machine die het telkens voor elkaar krijgt... om alle focus te leggen op de sabotage. Ehm ja. um, Afgezien van de discussie over wat de percentages daarvan nou precies zijn... Ik, ik schat die aanmerkelijk lager in dan dat Shell dat doet. Maar belangrijk is om te zien dat die pijpleidingen die zijn van Shell... Shell moet ervoor zorgen dat die uh, in goede staat verkeren. Nou, heel vaak is dat niet zo. En Shell moet er ook voor zorgen dat die worden beschermd tegen sabotage... als dat nou zo'n iets is waarvan ze zelf vinden dat het zo vaak plaatsvindt. Dus in die zin zijn ze daar toch verantwoordelijk voor? Ja, zij moeten zorgen dat hun pijpleidingen het goed doen. En als de olie uitlekt, moeten ze dat zo snel mogelijk doen. Lopen die leidingen dan boven de grond of zo? Kan je daar zomaar gewoon met een oude blek en dekker boren in en uh, aftappen? Nou ja, bijna boven de grond. Ze lopen ja, vlak onder het, onder het grondoppervlak. Soms lopen ze stukken uh, echt boven de grond of boven waterniveau. Daar staan... Uh, Putten waaruit olie wordt gewonnen, ook gewoon midden in het land. Daar kan iedereen gewoon bij. Met een bako kun je hem open schroeven. Ja, precies. Want ik heb er wel eens filmpjes van gezien. En dan zie je mensen met grote, grote emmers enzovoort. Ja. een beetje met die zwarte drap op en neer hollen naar een vrachtwagentje of zo. Ja. Dan denk je, wat is hier toch aan de dat, hand, joh? Dat op? kun je toch niet voorstellen? Als je toch hier in, hier in Nederland zou denken dat, dat, dat, dat sabotage zou plaatsvinden van een olieinstallatie. dan zou je dat toch gaan beveiligen? Maar wat doen die mensen met die olie? Want ik bedoel, ongeraffineerde olie, daar niks mee. Ja, daar kun je van alles nog wat over zeggen. Maar ik bedoel, ik denk dat daar een liter olie al zoveel waard is... ten opzichte van het inkomensniveau waar ze daarop zitten. En je hebt ook illegale raffinaderijen, begreep ik. Ja, ja wat ook weer heel veel schade oplevert. Hè? Dus de, de, dat zijn allemaal dingen, daar kan, dat, is ook, dat is verschrikkelijk. En dat is dus de eigen bevolking die dat doet. Dat is ook erg. Nou ja, maar ik, ondertussen, ja? uit, die, uit die pijpleidingen... daar, daar moet die olie moet er niet meer zo makkelijk uitkomen. Nou ja, je kan je ook voorstellen dat mensen die van hun middelen van bestaan beroofd zijn... doordat ze niet meer kunnen vissen, iets anders verzinnen... om het hoofd of boven water te houden. Dus, ja. ho hoezo nu, die, die vier? Wat, wat willen die? Die willen niet alleen maar dat de boel opgeruimd wordt. Want dat zal misschien dus wel gebeuren. Die willen per hoofd of zo echt schadevergoeding maar wat willen ze? Ja, kijk, Shell heeft al gezegd, in, in die drie dorpen waar het nu over gaat... waarvan dus één Ogoniland, in Ogoniland ligt, heeft Shell gezegd... dit is schoon, wij hebben hier opgeruimd. Nou, ik ben daar geweest en dan zie je gewoon, dit is niet schoon. Ik bedoel, daar hoef je geen, geen deskundige voor te zijn. Dat kun je met je eigen ogen zien. Dus dat willen ze als eerste. Het moet schoon worden. Um, en schoon betekent op zo'n niveau dat je, weer kunt, uh, dat je weer vis kunt kweken in je visvijvers. Dat je uh, je, ja, je landbouwgewassen, die, die weer groeien. En dat je weer schoon water kunt drinken. Dat is, is dat het, mogelijk eigenlijk? Nou ja. Het is mogelijk, maar wel moeilijk. Niet op de manier zoals Shell het nu doet. Um, Wat zeggen biologen erover? Ja... Het, het VN-rapport is heel interessant om dat te lezen. Die zegt er wordt eigenlijk door, door de in de schoonmaakoperaties van Shell wordt maar één methode gebruikt. En dat is een soort omploegen van het land. Waarbij je ervan uitgaat dat ja, de, de, de natuurlijke, natuurlijke afbraak door, door de zuurstof er dan voor zal zorgen dat die, dat die olie dan verdwijnt. Nou, daar, daar zou je, daar zijn onder laboratoriumomstandigheden zou dat heel goed kunnen. Maar het VN-rapport zegt heel duidelijk, ja, hier in de Niger-Delta werkt dat niet. En er zijn een aantal factoren die daar de reden voor zijn. Maar dat is dus de enige methode die wordt gebruikt. Het VN-rapport zegt heel duidelijk, die methode werkt niet. Het wordt er niet schoon van. De olie blijft liggen of in de grond of in het grondwater. Of die verspreidt zich. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En wat, wat willen die boeren nu concreet? Eerst schoon. Daarna zorgen dat het niet meer gebeurt. En daarna schadevergoeding voor, de schade, voor het inkomensverlies dat ze hebben geleden. En voor de gezondheidsschade die ze hebben geleden. En, waar, en waarom gaat het nou maar om vier boeren? Dit zijn de boeren die naar ons zijn toegekomen. Ja. Um, ja, je, je kunt je natuurlijk voorstellen dat in die dorpen waar zij vandaan komen. is brede steun voor deze zaak. Ja. Um, in Nederland kun je, kun je niet namens een heel dorp optreden. Dus dan doe je dat namens een individu. Maar ja, in, in feite is het een. Ja, je zou je kunnen voorstellen dat uh, mijn individuele cliënten uit de dorpen. die staan voor dat hele dorp. Ja. En, en, maar ja, uh, er zijn er nog, natuurlijk nog heel veel meer. Boeren, dus Shell die zal dit toch ook wel met argusogen volgen nemen, gaan. Want ja, als ja. iedereen dan vervolgens op dezelfde manier verhaal komt halen. Dat zou, dat zou kunnen, ja. je, je, je ziet aan Shell dat ze alles op alles zetten om deze rechtszaak te bestrijden. Nou, dat is natuurlijk een goed recht, maar ze gaan daar heel ver in. En, en ja, dat wordt kosten nog moeite gespaard. En, en, en wat bedoelt u dan? Zeggen dat het schoon is en het niet schoon achterlaten? Of, wat bedoelt u nou eigenlijk? Ja, onder andere dat. Um, allerlei, hè, dat. Dat mag natuurlijk. Je mag als jurist allerlei verweren voeren. Ja. Ze, ze voeren de meest uiteenlopende verweren om, uh, om te zeggen dat ze niet aansprakelijk zijn voor die schade. Ja. Um, nou, dat mag allemaal, maar je, ik vind het wel vergaan. Als je, als je dan daar vandaan komt en hè, dat hebt gezien... en je komt dan weer terug in de Nederlandse rechtszaal... en je staat daar met droge ogen een verhaal te vertellen... Ja. dan is dat een... dat contrast is heel scherp. En is het nou zo dat je uiteindelijk kan stellen... dat ondanks die lekkages, ondanks die sabotages... ondanks uh, uh, opruimacties die minimaal 750 miljoen euro gaan kosten... dat daar Shell nog dikke winst maakt in dat gebied qua oliewinning? Ja. Ja, een, een enorm percentage. Uh, ja, de cijfers die ik ken zijn 12% van de olie die Shell delft... die komt uit Nigeria. Nou, dat is ongelooflijk zoveel. En de winsten die daar worden gemaakt, die zijn, zijn spectaculair. En die komen nauwelijks ten goede aan de bevolking? Die komen nauwelijks ten goede aan de bevolking. Ja. 1,8 miljard uh, winst per jaar, begreep ik, hè? Op dit gebied. Ja, ja. Ja. Wanneer is er een vonnis? In ieder geval op 14 september heeft de rechtbank Den Haag aangekondigd dat we een tussenvonnis krijgen in een belangrijk gedeelte van de procedure. Het gaat erover of wij stukken kunnen krijgen van interne documenten van Shell waaruit blijkt hoe hun procedures lopen. De VN heeft in dit rapport al naar een aantal van die documenten verwezen en gezegd die zijn onder de maat. Nou, dat wordt uh, interessant om dat rapport ernaast te leggen. Op 14 september gaat de rechtbank daar iets over zeggen... of wij die stukken mogen zien. En daarna kan de procedure weer verder. Maar steek voor, en dan komt er een uitspraak... en dan hoef ik het u verder niet uit te leggen als jurist. Dan gaan we gewoon nog eens een jaar of twaalf verder. Nee, natuurlijk niet. Dan oh. schrikt Shell zich in de, ja, in de dat positieve denk, oh, uitspraak. Oh, dat denkt u. Ja. <laughs> ja. Nou, ja. Want dat zijn toch uiteindelijk hartstikke leuke jongens. Dat bedoelt u, hè? <laughs> Dat is precies wat ik bedoel. <laughs> Hartelijk dank. U hoorde Michel Uiterwaal van advocatenkantoor Beulen. Het ging dus over de olieverontreiniging in de Niger-delta. Hij staat dus vier Nigeriaanse boeren bij... die voor een Nederlandse rechtbank schadevergoeding eisen van Shell. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Bij het overlijden van een werknemer hebben de erfgenamen recht op uitbetaling van de nog uitstaande vakantiedagen. Dat heeft een kantonrechter in Heerenveen bepaald. FNV Bouw spande namens een weduwe een zaak aan tegen de werkgever van haar overleden man. De vrouw was vermenigd dat zij recht had op die zeven weken aan vakantiedagen die door haar man nooit waren opgenomen. Maar de werkgever vond dat de vakantiedagen persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar zijn op nabestaanden. De rechter oordeelde hierna dat er een recht op uitbetaling bestaat van die vakantiedagen, ongeacht de wijze waarop een contract beëindigd wordt. Over deze opmerkelijke zaak praten we met arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelder. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u zelf niet een beetje erg hebberig van zo'n weduwe om nog de overgebleven vakantiedagen van een overledene te willen claimen? Nee, ik vind dat niet zo hebberig. Um, het is natuurlijk heel gebruikelijk als iemand komt te overlijden... dat uh, degene die overleden is de, de vorderingen, de bezittingen overgaan op de erfgenamen. Ik kan me wel voorstellen als iemand net overleden is... dat je wat andere zaken aan je hoofd hebt, maar dat je uiteindelijk toch ook nagaat van... goh, wat zijn mijn rechten, vind ik op zich niet zo opmerkelijk. Je zou het eerder opmerkelijk kunnen noemen dat het tot een procedure heeft moeten komen. Want de weduwe heeft natuurlijk eerst gewoon aan de werkgever gevraagd van... Ja. Goh, mijn man heeft nog een aantal vakantiedagen openstaan. Mag ik die uitbetalen? Ja, nou, eigenlijk toen wij ons over deze kwestie bogen... Uh, waren we verbaasd dat dit nog nooit eerder wettelijk geregeld is. Want het zal toch wel eens vaker voorkomen, neem ik aan? Ja, dat zal zeker vaker voorkomen. Ja. Um, er is wel wat wettelijk geregeld, maar zoals het vaak met wetsartikelen is... ja, die kun je op verschillende manieren interpreteren. Ja, ja. Daar zit hem een beetje te de kneep. Maar u zult vast wel uh, geïnformeerd hebben naar de dagelijkse praktijk. Wat is de praktijk... Zijn werkgevers in principe wel genegen als dat om een afzienbare hoeveelheid vakantiedagen uh, gaat om dat uit te betalen? Bovendien gaat het om een als je vakantiedagen uit laat betalen. Nou, dat, ik denk dat dat inderdaad het geval is. Dus dat er een heel aantal werkgevers zijn die daar uh, überhaupt geen punt van maken. Die dat gewoon netjes afrekenen. Uh, ik denk ook dat het in de praktijk zo is dat heel veel nabestaanden ook niet eens weten nee. dat ze daar mogelijk een beroep op kunnen doen. Dat zou die denken deze... daar helemaal niet aan. Nee, die denken daar niet aan. Dat zou na deze uitspraak wel anders kunnen zijn. Ik bedoel, er worden toch meer mensen nu bewust van het feit dat daar mogelijk een een ja, recht is op uitbetalen. Maar in de praktijk denk ik dat het zichzelf vaak oplost. En het derde aspect is denk ik nog dat het vaak toch om relatief kleine bedragen ja. gaat. Hoeveel, ging het, om hoeveel geld ging het in deze kwestie? Ik geloof dat het hier uh, om, om enkele duizenden euro's ging. Ik geloof 3700 euro. Ja. het dus, dat ja, toch geld hè? Nee, dat is geld. Maar uh, de gedachte is natuurlijk vaak van de nabestaanden. Als die werkgever zegt, nou ik vind niet dat ik dat uit moet betalen. Dan maak je de afweging, ga ik hierover procederen? Ja. Ja. Nou, ja. Dit heeft... Dure hobby. Dus, ja. Dan denk je, laat maar zitten. Laat maar. maar de ja. vraag is natuurlijk, zijn die vakantiedagen persoonsgebonden... of overdraagbaar op een andere persoon? Dat is natuurlijk de hamvraag. Dat is de hamvraag en eigenlijk ook uh, de vraag van wanneer ontstaat dat recht. Hè? Want de wet zegt eigenlijk heel erg helder dat bij het einde van een dienstverband... een werknemer recht heeft op uitbetaling van nou, niet genoten vakantiedagen... En uh, op het moment dat iemand komt te overlijden, dat staat ook gewoon in de wet, uh, dan eindigt het de arbeidsovereenkomst, dat is natuurlijk logisch. De vraag is dan alleen, ja, op het moment dat die werknemer overleden is, uh, ja, dan kan hij eigenlijk geen, geen rechten meer hebben. Hè, oh. Want hij is op, op dat moment overleden. En precies op dat moment is ook die arbeidsovereenkomst. Dat te wordt eindigen. er bedoeld met dat persoonsgebonden. Ja, het is, het is een beetje kip en ei. De, de, de ene rechter die zegt, ja, kijk eens, uh, dat recht op uh, uitbetaling van de vakantiedagen, dat bouw je eigenlijk al op. Tijdens de arbeidsovereenkomst. Want je bouwt dat recht langzaam op. Alleen je kunt het pas claimen op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Dan pas kun je uitbetaling vragen van die vakantiedagen. Dus stel even in een normale situatie een werknemer zoekt een andere baan. Zegt zijn arbeidsovereenkomst op. Nou, dan moet gewoon die werkgever netjes die, die vakantiedagen die nog niet genoten zijn. Die moeten uitbetaald worden. Daarover is geen discussie. Alleen in het geval dat een werknemer overlijdt. Dan kun je afvragen, ja, uh, wat is eerder? Hè? Is het overlijden eerder? En ontstaan eigenlijk dan pas die rechten ja, die dan als het ware in rook opgaan? Of kun je zeggen, ja, die werknemer die overlijdt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst. Dan is er ook gelijk dat recht op uitbetaling en dat recht gaat gelijk over maar op de nabestaanden. resterend loon, dat is wel uh, of, uh, onvraagbaar hè? door nou, een weduwe of een dat, wedunaar. Precies, dat is ook een beetje mijn punt. Uh, dat je kunt zeggen, kijk als het gaat om loon wat er nog te goed is... Of, uh, of andere, bijvoorbeeld bonusaanspraken. Dat gaat allemaal over. En in deze procedure voert de werkgever aan... ja, de vakantiedagen zijn zo persoonsgebonden. Ja. En die zijn ook bedoeld natuurlijk om... Dus loon, om... Is niet... loon is ook persoonsgebonden, toch? Nou ja, dat zou je dus kunnen zeggen. Loon is natuurlijk ook persoonsgebonden. Um, en daar bestaat geen discussie over. Maar het is natuurlijk zo dat vakantiedagen... dat moet ik wel bij zich hebben natuurlijk op zich een bijzondere functie. De vakantiedagen zijn... In principe niet bedoeld om uit te betalen. Nee. Die zijn bedoeld om te genieten. Hè? Om, ja. om een werknemer tot rust te laten komen. En de werkgever heeft hier aangevoerd: van ja, die, die functie van die vakantiedagen is ook zo bijzonder. Ja. dat kan niet overgaan op de erfgenaam. Ja, meneer Vergelder, waarom is er nu pas, nu pas een rechtszaak over? Nou, het is niet de allereerste keer, moet oh. ik zeggen, dat er een rechtszaak over is. Uh, het opvallende is dat twee jaar geleden. Een, een, een andere kantonrechter in Assen... die heeft op basis van natuurlijk dezelfde wetsartikelen eh, zo'n claim afgewezen. Um, en twee jaar daarvoor is er ook al een vergelijkbare zaak geweest... die speelde in de regio Utrecht. Oh. En daar heeft de rechter, net als deze rechter in Heerenveen, gezegd... dat moet gewoon uitbetaald worden. Dus je zou kunnen zeggen, op basis van uitspraken staat het 2-1 voor de nabestaanden, hoewel je dat natuurlijk als jurist... daar mag je nou ook niet al te veel gewicht aan ontlenen. Maar er is dus wel eerder over geprocedeerd. Okay. Um, het, het, het MKB reageerde als echt door een wesp gestoken. Die ja. vinden dat dit absoluut verboden moet worden. Waarom ligt dat zo principieel bij het MKB? Ja, ik, ik verbaas me daar ook wel enigszins over. Omdat um, ja, er wordt bijna de suggestie gewekt alsof we nou een enorme... Claim, of claims op die werkgevers af zullen komen. Terwijl ik denk, ja, die rechten die zijn opgebouwd. Als die, als die werknemer nogmaals zijn baan had opgezegd... dan had je het als werkgever ook uit moeten betalen. Ja. Dus het is niet iets nieuws wat er nu ontstaat... op het moment dat iemand komt te overlijden. Ja. Dat je het puur financieel bekijkt... en als werkgeversorganisatie zegt, ja, het is natuurlijk prettig dat je dan niet nog extra hoeft uit te betalen. Dat kan ik nog wel ergens volgen. Hij he, he, ja, heeft natuurlijk ook met de redeneringen te maken... het is misschien heel cru om het zo te zeggen... maar uh, dat iemand een lang ziekbed heeft gehad, dan overleden is... maar in dat ziekbed eindeloos vakantiedagen heeft opgebouwd... en die dan nog eens uitbetalen aan de familie. Spelen dat soort sentimenten mee? Dat zou kunnen. Er zijn natuurlijk hele wisselende omstandigheden waarop mensen overlijden. Inderdaad, dat kan heel ja. plotseling zijn. Dat kan na een hele lange periode van arbeidsongeschiktheid ja, maar zijn. Maar is dat een van de verklaringen waarom men daar zo principieel dus over doet? Want je zou kunnen zeggen, ah jongens, eh, want ik geloof dat die vakantiedagen de helft in geld waard zijn van wat ze werkelijk waard zijn, toch? Het, het gaat eigenlijk niet over zoveel. Nou ja, dat wisselt natuurlijk wel per geval. Uh, je komt natuurlijk ook een beetje in de discussie terecht... van wat ze noemen de stuwmeren, zoals die wel eens ja. genoemd worden. Ja. Natuurlijk met name oudere werknemers die lang in dienst zijn. Uh, die hebben soms behoorlijke uh, saldo aan, of saldi aan vakantiedagen opgebouwd. Oh. Maar goed, als jurist uh, kijk je dan gewoon, ja, wat, wat, wat is het recht? Uh, ik bedoel, het, het opgebouwde vakantiedagen zijn geen gunst. Hè? Dat, dat is een recht, daar heb je voor gewerkt... Uh -huh. En als we nou met z'n allen hebben vastgesteld dat dat saldo er is, ja. dan blijft het een beetje merkwaardig dat je zegt bij overlijden: Ja, jongens, gaat het in rook op. En, we hoeven en, er niet en waarom uit te zijn die vakantiedagen dan eigenlijk opeens op het moment dat ze uitbetaald moeten worden, maar de helft waard? Nou, de helft waard, ze wordt natuurlijk belast. En je uh, houdt er netto natuurlijk uh, ja, een stuk minder aan over. Maar dat is meer een fiscale kwestie, zou je oh. kunnen zeggen... dan dat het een zaak ja. is tussen werkgever en werknemer. En nu, na deze uitspraak... verwacht u dat er een heleboel mensen nu opeens aan de bel zullen gaan trekken? Wat, wat zou de gevolgen hiervan kunnen zijn? Nou, ik moet wel zeggen dat de twee uitspraken... waarin de rechters gezegd hebben die dagen... moeten gewoon uitbetaald ja. worden aan de erfgenamen. Uh, die, die werkgevers in die zaken hebben dat geweigerd. En in beide zaken heeft de rechter gezegd... Uh, daar moet nog een extra uh, een soort boetesom van 50 procent overheen betaald worden. Er staat namelijk in de wet... een werkgever die het loon mm. te laat uitbetaalt. Die kan ja. uh, geconfronteerd worden met een extra boete. Dus, ja, uh, en, en tot vijf jaar terug kunnen die dagen nog geclaimd worden. Dus uh, er zou best nog wat uh, nou, te tevraagstukken zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank. Arbeidsrechtenadvocaat worden u Maarten van Gelder. Het ging dus over de vraag of erfgenamen recht hebben... op de resterende vakantiedagen van hun overleden dierbaren. En daar denkt dus niet iedereen hetzelfde over. Tot zometeen we gaan we het hebben over voetbalgedoe. Samen thuis, samen Dros. Dit is Radio 1.